De Marno Rimmers die reed rond in het Westland tussen de kasten. kassen, naaldwijk in, naaldwijk weer uit, buiten naaldwijk, toch weer in naaldwijk en nu in een kas. He, he, in een ja, enorm verdwaald, Robert. maar wel in de kas. Ja. Ja. En toen kwam ik hier Robert, uh, Robert de Jong tegen, hij is van looie tomaat en die zei ja, maar dat snap ik wel, want we st ons straatje staat niet op de tomtom. -tom. Dat klopt. Ja. En dat komt omdat er enorm veel veranderd is hier. Ja, wij hebben dit, uh, deze kas hebben we in 2006 gebouwd. In een reconstructiegebied. Dus t, uh, hier waren uh, acht jaar geleden nog, uh, ik denk zes of zeven telers actief met chrysanten, uh, uh, allerlei dingen, paprikaatjes, van alles.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 Oh ja, <laughs> nee, nee, Het is, uh, het is uh, we, hebben, uh, ja, we starten om, uh, ik denk het is om. half acht starten. Oké. Okay. Ja. Nou, dan uh, zal het straks gonzen van de activiteiten hier, want het moet geplukt. De eerste vrachtwagen meldt zich straks. Ik ben benieuwd. En dan praten we ook met uh, de Rabobank. Dan moeten ze maar eens komen uitleggen. Marino Rimmers vanochtend in het Westland. Go West, young man. Go West met We Close Right.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 Bedrijfjes, ruilverkaveling. Nou, er is al plek.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 voor heel grootschalige uh, kassen, zoals die tegenwoordig gangbaar zijn voor tomatenteelt... Uh, is in het Westland uh, op dit moment niet voldoende ruimte. Terug naar onze eigen prima donna, vooruit maar weer. Wij We gaan nog eventjes naar het Westland, waar Mijno Remmers al de hele ochtend is. Meino, je hebt het steeds uh, met de gasten over ruimtegebrek daar in het Westland. Heeft dat ook te maken met de oprukkende sta stad, uh, Rijswijk, Den Haag, eromheen? Ja. Precies, er is steeds minder ruimte. Ik hoor net dat er ook wel eens mensen opbellen hè, als er te veel licht is. Ja, klopt. Dan uh, belt de buurman netjes van, joh, uh, uw scherm uh, is niet helemaal dicht. Uh, let op, want uh, het is toch beter dat hij dicht is. Nou, dan doen we hem netjes dicht. Ja, dat, want dan kunnen de mensen niet slapen. Nou ja, daar zijn regeltjes voor en daar uh, houden we ons aan. Dus ja. dat, uh, dan zijn we blij dat de buurman belt. Dat ziet... ja, het is wikken en wegen, want we moeten allemaal met weinig ruimte... Uh, aan de gang en hij was ook de weg kwijt net als ik vanochtend lokaal burgemeester Bram Meijer van uh, gemeentebelangen Westland. U hebt ruimtelijke ordening in de portefeuille. De Rabobank hier in het Westland maakt zich zorgen, want bedrijven moeten grootschalig, maar die ruimte is er niet. Er is, wat dat betreft, wel ruimte in het Westland, alleen niet direct beschikbaar. Dat is het knelpunt. Komt dat dat het niet meteen beschikbaar is? Nou ja, als je kijkt, we hebben hier in dit gebied 9000 hectare. 1000 hectare is water. Dan hebben we zo'n 4500 hectare nodig voor de netto glastuinbouw. Daar staan allerlei woningen nog tussen. Er zitten wat verouderde bedrijven tussen. En dan heb je eigenlijk grootschalige reconstructie nodig om dit soort grote bedrijven te kunnen accommoderen. Ja, uh, lukt dat, die, die reconstructie? Dat is ja en, en nee. Een aantal jaren geleden, uh, fix, ging het wel. Waar er ook extra. ...geldmiddelen beschikbaar vanuit het Rijk. Want er gaan helaas ook voor de Rabobank veel kleintjes ook failliet of stoppen. Nou ja, dat is op dit moment natuurlijk het grootste knelpunt. Ook voor de Rabobank, maar daardoor dus ook voor de glassenbouw hier in, in Westland. Dat het natuurlijk qua financiële crisis even niet mee zit. Jullie zijn ook naar Schiphol gegaan, in de buurt van Schiphol, voor het grotere, die grotere uitbreiding. Daar kon het makkelijker. Nou ja, voor die, voor die oppervlakte die we daar gekocht hebben en bebouwd hebben, dat was op dat moment in het Westland niet te realiseren. Nee, dat klopt. Dat is niet te doen. Maakt u zich wat dat betreft niet zo'n zorgen, net als de Rabobank, dat u zegt: nou, maar op termijn gaat dat goed komen? Het gaat op termijn absoluut goed komen. Dan moet ik zeggen dat er vanuit de gemeentelijke overheid samen met LTO glaskracht dat wij bezig zijn toch weer allerlei reconstructieplannen voor te bereiden. Vanuit de gemeente wordt er gefaciliteerd door één groot nieuw bestemmingsplan glastenbouw, wat eind van dit jaar door de raad waarschijnlijk vastgesteld gaat worden. Dat geeft ook voor de glastenbouwbedrijven qua ruimtebreedte meer mogelijkheden. Dit is een kas met tomaten. Het is ook een beetje een dierentuin. Net kwamen hier 18 dozen binnen, met daarin 18 koninginnen en heel veel hommels die voor de bestuiving zorgen. Luister maar eens even goed. Het is zo'n hommelvolk. Die gaan hier deze ochtend, net als de scholieren, druk aan de slag. Van achterglas, nog Remmers. Tomaten in overvloed, we staan in de felle zon, maar... de felle zon van de lampen boven de kas, er dreigen toch ook donkere wolken, zegt de Rabobank. Want grootschalige tuinbouw, daar is weinig ruimte voor in het Westland. Daar moet wat aan gebeuren, anders loopt het gebied leeg. En we zijn bij een tuinder die zelf ook is uit gaan breiden, maar dan bij Schiphol. Vanochtend hadden we hier in de kast Fred van Heining, hij is de directievoorzitter van de Rabobank Westland... die nog eens even kort samenvat wat het probleem is en wat je eraan kunt doen. Nou, het is de gemeente en de provincie, maar die zouden met het bedrijfsleven om tafel moeten gaan om te kijken wat de eisen zijn van die bedrijven van de toekomst. En kijken hoe ze dat, in, inderdaad, die dichtbevolkte omgeving, dat dichtbevolkte Westland, hoe ze dat vorm kunnen geven. Maar is er wel, moet je niet gewoon constateren dat het misschien maar goed is dat het dan maar naar Noord-Holland gaat waar meer ruimte is, of in de Flevo-Polder, noem maar iets. Nou, dat, dat, dat kan. Maar we willen allemaal economie. We willen graag weer gelegenheid in de buurt van grote steden. Dat dat is ook in we. het Westland? En Dat hebben we hier. En die arbeid wordt steeds hoogwaardiger. Want als je ook kijkt naar dit bedrijf... Daar werken ook HBO's. Je ziet steeds meer academici en HBO's ook in het, uh, in het Westland. Dus hoogopgeleide mensen zijn welkom. En uh, daarom is het een, een welkome bijdrage aan de werkgelegenheid. Dus het moet wel, het moet wel gaan gebeuren. Uh, had u niet eerder aan de bel moeten trekken? Want het probleem speelt toch al veel langer? Nou, wat je tot 2009 zag, is dat bedrijven ook weer, net zoals Looien, dat die zeiden: ja, weet je, wij, wij herstructureren. We gaan toch in het Westland zitten. Maar dat, dat kon men doen omdat er behoorlijk geld werd verdiend. en ook bedrijven dus uitgekocht konden worden. Je ziet nu dat de marges allemaal wat dunner zijn. Dus de ruimte om, om uh, huizen uh, op te kopen, uh, bedrijven op te kopen. en dan te herstructureren is gewoon minder geworden. En daar is het probleem nu manifester geworden. Lokkerburgemeester Bram Meijer staat nu bij ons in de kas. Ja, u hebt uh, uh, het gehoord van Fred van Heiningen. Het punt dat je zegt, ja, als hier nou zo weinig plek is... ga dan inderdaad in Noord-Holland of in Flevoland zitten. Hoe logisch is het? Want eh, vanuit het oudste zit het in het Westland... maar misschien is het gebied niet meer zo geschikt voor grootschalige tuinbouw. Nou, het gebied hier in Westland is sowieso altijd geschikt. Want de tuinbouw is hier groot geworden. Komt hier natuurlijk van oorsprong vandaan. Maar hier zit de kracht van het cluster. En dat cluster betekent dat je niet alleen hebt over teelt... je hebt het ook over veredeling, je hebt het over transport, logistiek... Kennis, innovatie, die kracht zit hier in het Westland en die zal hier ook altijd blijven. Het punt is als je dus in de Meer gaat zitten met de grote tuinderij, dan krijg je heel veel vrachtverkeer. Want uiteindelijk gaan ze die tomaten hierin pakken. Nou, dat is dus de praktijk. Hè? Dus je kan zeggen van nou, er zijn een aantal bedrijven die inderdaad uh, gezegd hebben... we gaan bijvoorbeeld in Noord-Holland grootschalige teeltbedrijven uh, ja, van de grond uh, trekken. Maar het blijkt gewoon dat ze toch altijd terugvallen en met het hoofdkantoor hier in Westland. Maar ook met betrekking tot transport, ook met betrekking tot het verpakken. Want dat blijft hier, maar ook de kennis en, en de kunde zit hier. En dus herstructureren, wegen omleggen, grotere gebieden proberen te maken. Hier en daar misschien een woonhuis laten verdwijnen. Bestemmingsplannen aanpassen dat die grootschalige tuinbouw toch kan. Ja, dat is iets wat de gemeente ook samen met de provincie en de bouwen wil accommoderen. Er zijn al goede voorbeelden van. En ja, momenteel heb je even tijd tegen hè, qua crisis en, en financiën. Maar dat maar het komt, komt goed. Dat komt absoluut goed. Tussen de tomaten. Er gaan er weer enkele honderden voor mijn neus voorbij. E Gauw, eentje, Gauw eentje pakken. <laughs> ja, lekker zoet. Lekker hè? Nou, hoor horen zo weer ja. Marno Remmers vanuit de kas.